Gemeente, we gaan de heren danken voor de boodschap die we van hem hebben ontvangen vanmorgen. En het vele goede en ook onze voorbeden voor de heren neerleggen. En wij danken de heren met mevrouw Wink, die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Ook mevrouw Schroten, die mag weer thuis zijn. Wij willen ook bidden voor Anne-Wil Veldman van de Brouwersgracht 16. ...die voor een kaakoperatie moet worden opgenomen in de Wezenlanden. We bidden ook voor mevrouw De Leeuw Haasjes... ...die tijdelijk verzorgd wordt in de Hazelaar. En wij bidden ook in het bijzonder voor de Heer De Groot... ...die ernstig ziek is. En wij vragen ook voorbeden voor de negen Albaniëgangers... ...die donderdag hopen te vertrekken... Voor een werkvakantie. En zij zouden ook fijn vinden om er hier in de kerk voor te bidden. Maar doet u dat ook persoonlijk. Laten wij de heren danken en bidden. Heer onze God zo maken wij ons opnieuw klein voor u de almachtige en de eeuwige God. Rechtvaardig en heilig maar ook zo barmhartig. Die ons schonken moedgevend woord voor moedeloze mensen als wij zo vaak zijn. En heren, wat rijk als dat uit ons hart gegrepen is, dwars tegen alles in wat wij zien en ervaren om ons heen en bij onszelf, daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun. Zijn volgens betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad nageslacht. Zij die uw naam beminnen erfelijk wonen. Here, geef dat er in Hasselt of waar we dan ook wonen. Vele beminnaars zijn van de Here Die het liefste heeft gegeven aan het kruis van Golgotha... om ons te redden van het tegendeel van Sion. Heere, zegen zo het woord wat we mochten horen en brengen. Ga ook met de doopouders mee. Met alle opvoeders mee. En dat we het inderdaad in figuurlijk opzicht zo mogen doen... uw woord mee te nemen... Met het doopvond erbij. Sterk in het bijzonder die ouders die het op dat punt zo moeilijk hebben. Die het tegendeel zien. Die het zo graag anders zouden zien. Het is een dubbele zegen als ons kroost gaat in het spoor als ze nog naar hun kerk gaan. Kom ze tegen. Zoals u dat alleen maar kunt met deze belofte. En dat u ervoor instaat. Dwars door alles heen. Voor u is niets te wonderlijk. Heren we bidden ook voor hen die, die de kinderzegen moeten missen. En die in een dienst als deze daar opnieuw aan herinnerd worden. Evengoed maar in zo'n dienst zeker. Gedenk hen. Heren, wij bidden ook voor meneer de Groot en zijn vrouw die, die nu definitief weet dat hij ernstig ziek is. U weet wat dat voor gevoelens losmaakt. Heren, wij zijn mensen. Mensen door u bedoeld om te leven, niet om ziek te zijn, niet om te sterven. Gedenk hem naar lichaam en ziel. In de weg die hij moet gaan met al zijn dierbaren. Maar geef ook aan de andere kant dat vooruitzicht. Eens te mogen zien in die handpalmen van u. Opdat hij daarin lezen ook zijn naam. Heren wij bidden ook voor mevrouw de Leeuwhaasjes. Wees haar goed en haar bij in de Hazelaar. Wij bidden ook voor Anne Wil die van de week naar het ziekenhuis moet voor een operatie. En dat is altijd ingrijpend. Het kan een mens daartegen opzien of we nou jong zijn of ouder zijn geworden. Gaat u met haar mee? En dat ze het ook mag zeggen. Daarna de Heer heeft het wonderlijk wel met me gemaakt. Wees ook met hen die achterblijven. Met de ouders, broers. Wees ook met oma Veldman. Het ging vorige week slecht. En nu mag het een stuk beter gaan. Ze krijgt nog tijd wil ook die dank aanvaarden. En dat ze dat zelf ook heel diep en intens beseft. Om geborgen te zijn in de Heer Jezus Christus. Heren wij danken u samen met mevrouw Wink en mevrouw Schroten die weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Gedenk ze ook in het verdere herstel. Thuis zijn dat is een ding maar dan zijn we nog niet genezen. Wij bidden voor mevrouw Wink om herstel. En allen die een liefde om haar heen staan haar verzorgen. Wees ook in bijzonder met mevrouw Schroten. Ontfermt u zich over haar. Wij vragen ook een zegen over de werkvakantie die, die een aantal Albanië-gangers willen gaan maken. Die van de week zullen vertrekken. Bewaar ze op de weg erheen. Geef uw zegen over het werk van hun handen. En dat het ook in concreet naar voren mag komen. U dienen heren, dat heeft ook alles te maken met andere mensen helpen. Geef dat wij daar allemaal een oog en een hart voor hebben, dat wij er zijn. Niet alleen voor onszelf, maar voor de ander, voor de naaste, voor de minder bedeelde. En die zijn er zoveel op deze wereld, Heren, gedenk. Het schepsel en de schepping wat zucht als een barende vrouw. Wij bidden om de verlossing en om de Komst van uw Koninkrijk in al zijn glorie en laat niemand onze on, ons, ons ontbreken op die grote dag. Hoor ons dankgebed, hoor onze beden in de wegneming van onze zonden in het spreken en in het luisteren om Jezus wil. Amen. Gemeente de slotsang die komt uit psalm 89 die ik ook heb aangehaald in de preek. Zojuist het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid, uw waarheid alle het eind vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen. En wat er verder volgt, het eerste vers van psalm 89. En ik wil u vragen, voor zover dat mogelijk is, om na het voorspel dat staande te zingen. Psalm 89 vers 1.